Uur en net wel met het nos Journaal. De Italiaanse kustwacht heeft bij Lampedusa alle 166 opvarenden van een zinkende boot gered, onder wie 34 vrouwen en twee kinderen. Ze lagen al in het water. De 10 meter lange houten boot kwam uit Libië. Bij overtochten van Noord-Afrika naar Europa op gammele boten zijn al duizenden mensen verdronken. Gisteren riep de Tunesische president Marzuki op tot het oprichten van een regionaal samenwerkingsverband om dit probleem aan te pakken. In Venezuela staan op sommige plaatsen lange rijen kiesgerechtigden die hun stem willen uitbrengen bij de presidentsverkiezingen. De opkomst is hoog. De strijd gaat tussen president Chavez, die al 14 jaar aan de macht is, en zijn uitdager Capriles. Chavez belooft zijn kiezers onder meer een nog grotere economische rol voor de staat. Capriles wil meer privé-investeringen en juist minder staatsbemoeienis. In de peilingen gingen de twee bijna gelijk op. Chavez zei toen hij zijn stem uitbracht dat hij elke uitslag zal accepteren. De Russische president Vladimir Poetin is vandaag 60 jaar geworden. Op verschillende plaatsen in het land was het feest. Er waren sportdagen, kunst- en toonstellingen ter ere van de president. En in noord ossetië werd op een 4000 meter hoge klif een reusachtig portret van Poetin geplaatst. Niet overal was de stemming even feestelijk. In Moskou werden zes demonstranten opgepakt. In Denemarken is gisteravond een man uit de gevangenis ontsnapt... door een boerka aan te trekken. De 30-jarige gevangene trok de boerka aan van een vrouwelijke bezoeker... en liep zonder problemen de gevangenis in Nuborg uit. In het hele Schengengebied is nu een klopjacht op hem naar de, aan de gang. De vrouw die meedeed aan de kledingruil wordt niet aangeklaagd. Het weer vanavond en vannacht droog, overwegend helder. Vannacht in het binnenland voorstander grond. Morgenochtend mistig, daarna vooral zonnig... met in het zuiden tegen de avond wat licht regen. Het wordt rond 14 graden. Dit was het NOS-journaal. Langs de lijn met Jeroen Stomborst. Een heel goedenavond en welkom bij de zondagseditie editie van Langs de Lijn. Nicky Terpstra was er dichtbij, heel dichtbij zelfs. Maar in de finale van Parijs Tours moest hij in de eindsprint toch het hoofd buigen. Terpstra, Marcato. Marcato komt er overheen. Marcato is het. Marcato voor Vakancelein die daar gaat winnen. Het is Marcato die wint. Geen prijs dus voor Terpstra. Het seizoen op de weg zit erop voor hem. Zo meteen gaan we hem even bellen. En in België stonden trainers Ron Jans en John van der Brom tegenover elkaar. In Luik was het standaard tegen Anderlecht. En John van der Brom was onder de indruk van de ambiance. Maar hij hoopt het niet nog een keer mee te maken. Nooit. Nooit. En ik hoop het ook niet meer mee te maken, moet ik eerlijk zeggen. Daarbij stuurde Edwin Cornelissen naar Luik. Eens kijken of hij het nog eens een keer wil meemaken. Zometeen zijn reportage. En in de divisie was er weer genoeg te beleven. Zo sleepte Feyenoord in blessuretijd toch nog een punt uit het vuur bij FC Groningen. Komt de bal in de 16 meter gebieden wordt gekocht, er wordt gewoond. Kwaak, maar Martens Ja, dan heb je. Martens Indy. Martens Martens Indie maakt hier de gelijkmaker. Ja, ja, ja, ja, ja. En zo werd het toch nog twee uur. Twee, twee, moet ik zeggen. Tot elf uur is dit langs de lijn. En zojuist afgelopen de topper tussen Barcelona en Real Madrid. Daar gaan we later dit uur over praten met Edwin Winkels. En we besteden ook nog aandacht aan Inter tegen AC Milan. De Milanese derby is bezig aan de tweede helft. En het staat daar 1-0 voor Inter, meen ik. Goed, het voetbalweekend. Kende vandaag tal van leuke wedstrijden, op papier althans. We nemen de duels door met Ronald van der Geer. Om te beginnen FC Twente Az. Uh, sprong toch het meest in het oog. Koploper natuurlijk, Twente. Twente won met 3-0. Twee doelpunten werden gemaakt nadat de ploeg het ook maar met negen man kwam te staan. Het moment dus van Twente Az. Oh, oh, oh, oh. Wat dom. Nou ja, in de, de eerste rode kaart had ik niet niet eens waargenomen. Dus ik denk, wat gebeurt er nou uiteindelijk? Dus ik moest vragen aan, aan een van mijn assistenten wat er nou gebeurd was. was ik, ik volgde de bal. Wat er gebeurd is dat Maher op de grond zit na een mislukte aanval van AZ. Rosales over de liggende Maher heen stapt. En Maher heel klein beetje zijn linkervoet optilt waar Rosales heel graag overheen valt. Al al al al. Wat dom. Ja, ik vind dat je als speler moet je geen aanleiding moet geven. En of het dan wel of niet natrap is, hoe je dat beoordeelt, pootje haken. Uh, Rosals die, die, die, die zegt wat tegen hem, maar ook niet zo vriendelijk is. Dat kun je ook duidelijk zien. Maar je moet je niet laten provoceren. En uh, dat is een les die, die Adam moet leren. Oh, oh, oh, oh. Wat dom. En als Eltido protesteert en nog een keer protesteert en nog een keer protesteert. dan krijgt Tidor geel. En dan blijft hij protesteren en blijft hij protesteren. en krijgt hij twee keer geel. nadat Makli hem daar duidelijk voor gewaarschuwd heeft. Dat is niet, niet heel slim. Al, al, al, al. Wat dom. Heel agressief eh, protesteert hij tegen de rode kaart van Adam. Nou ja, dat, dat kun je afdoen met een gele kaart. Dan ligt het wel een beetje aan, vind ik, wat hij zegt. Hè? Want ik vind uh, daarin ook de emotie natuurlijk mee. Uh, moet, moet je meewegen. Maar als iemand onwelvoegelijke taal gebruikt, dan, dan hoort dat niet zo. Nou, dat, dat weet ik niet. Uh, wat, uh, wat, wat Josie precies heeft gezegd. Uh, en toen liep hij weg. Uh, Odof werd er weggestuurd. En uh, toen klapte hij in zijn handen. En uh, dat is enig wat hij deed. Dus dan, dan is hij op basis van het klap in zijn handen. Uh, is hij dus de tweede gillenkaart gekregen. Oh, oh, oh, oh. Wat dom. Uh, nadat ik hem een gele kaart heb gegeven, gaat hij eigenlijk door met protesteren. Uh, ik zie ook dat hij uh, in mijn gezicht staat te applaudisseren. Uh, heeft niets met respect te maken, maar ik denk, nou ja, weet je, ik, ik doe er op dit moment nog even niets mee. Ik uh, tel gewoon even tot tien. Ik geef hem dus ook nog de kans om weg te lopen. Nou ja, daarna gaat hij door, dan zie je ook dat hij wordt weggehaald door een medespeler. Die haalt hem dan ook uh, weg. En, ja, dan zie ik ook nog, nog een keer een En Daarna staat hij nog een keer heel demonstratief te applaudisseren. Ja, dit heeft gewoon niets met respect te maken voor de arbitrage, maar ook niet naar mij toe. En, ja, dan is er maar één mogelijkheid voor mij en dat is een tweede gele kaart. Oh, oh, oh, oh. Wat dom! Van 11 naar 10 naar 9 spelers. Ja, dan is het probleem wel. Uh... Groot en niet met overzien, vermoed ik, voor AZ. Nou, wij hebben deze wedstrijd niet verloren door de beslissingen van de scheidsrechter. Ik laat dat duidelijk zijn. Uh, en daarin uh, uh, zeg ik ook, uh, je moet eerst naar jezelf kijken. Je moet geen aanleiding geven. Hè. Dus Je moet al in het begin niet verbaal verhaal gaan halen. In het geval Josie, Ada, moet, moet ook daarin geen aanleiding geven. Uh, op het schoolplein uh, is er ook wel eens een keer als een geintje... dat je iemand voor je loopt en je wil loopt naar binnen toe... dat je iemand het pootje haakt. Nou, het is zijn allemaal geen, geen, geen hele schokkende dingen. En, en, maar het is wel aanleiding geven tot... Nou ja, en dan kan een scheidsrechter dus zo beslissen. Al oh, dus, gert van Beek, de trainer van AZ, Ronald van der Geer. Um, Ronald, ja, het moment van de wedstrijd, he, bepalend... Ja, als je van 11 naar 9 gaat, is dat bepalend. En dan kun je het nog heel even belopen. Maar daarna is het natuurlijk niet meer te belopen en loopt de tegenstander eroverheen. Dus dit, ja, dit is het bepalende moment van een wedstrijd die een topwedstrijd zou moeten zijn ja. geweest op, uh, op zondagmiddag. Hoe maar was dat, het tot de 1-0? Nou, niet onaardig. Er waren wel wat kansen over en weer. Twente maakte natuurlijk een mooi goal met Chatley. Maar AZ speelde mee met uh, Twente. En het was echt nog onvoorspelbaar hoe die wedstrijd verder zou gaan. Ja, daarna was het eigenlijk... Uh, ja, wel voorspelbaar. En dat is jammer. Ja. Uh, waren het allebei terecht rode kaarten? Ja, ik vind maar dat... We dat... beginnen met Maher. Uh, tegenstander loopt weg. Hij tikt hem net even aan en hij valt. Ja, dat moet je niet doen. Dus uh, ja, terecht. Ik bedoel, dit, dit staat als uh, natrappen in de boeken. Maar het is echt niks. Nee, het is niks. Maar je moet het gewoon niet doen. En dat ben ik wel met Verbeek eens. Je moet het gewoon niet doen. Dit soort, dit soort trucjes moet je... En wat, wat, wat Rosales doet is ook niet goed, want die provoceert hem. Ja. Maar als je een grote jongen bent, en dat ben je... want je krijgt een salaris, dus je speelt uh, op het hoogste niveau... dan moet je leren om, uh, om uh, te slikken. En tot maar dit te gaat in de split second, hè, denk ik? Ja, he? het gaat in de split second, Dus hij zal ervan leren. Hij zal het niet snel weer doen. Maar ik vind uh, terecht dat... Uh, want uh, ja, weet je, Dan krijg je volgende week weer uh, een soortgelijke situatie... en dan wordt er weer gezegd... ja, maar nee, dit mag niet, klaar, rood. Het is niet echt iets voor... Maar her. toch altijd een hele ingetogen jongen. Uh, maar het loopt misschien nu dit seizoen nog niet zoals het vorig seizoen niet. Nee, zo zijn al die kaarten eigenlijk wel uit te leggen hoor. Ja. Want het, er zit natuurlijk wat frustratie in het elftal. Mm -hmm. um, AZ heeft natuurlijk altijd uh, prima voetbal laten zien. Eigenlijk vorige week tegen RKC ook wel alleen verdediging. Het ging het toen mis, de resultaten vallen tegen. En dit ja. zijn natuurlijk toch jongens die gewoon... <laughs> A, willen dat we lekker voetballen. En B, um, prima Volk resultaten willen halen. Ja. Ja. En, en dan gaat er frustratie in, uh, in komen. En dat is dus ook waarom... El die door zo door het lint gaat. Ja, dat denk ik. Nou ja, die Want begrijpt die draait het, het niet. Goed ja, het persoonlijk. ja, maar die begrijpt het niet. En die houdt niet op met protesteren. En draait even om als er trainers zijn in het voetbal, welk niveau dan ook, en die zeggen: Dit is belachelijk. Stel dat hij doet op een training waar jij de leiding hebt, waar jij fluit, dan stuur hem van de training, denk ja. ik, als hij zo hinderlijk uh, aanwezig blijft. En wat dat betreft, uh, ik ben het helemaal met, uh, met Makkeli eens. Wegwezen, je hebt een waarschuwing gehad. Dan weet je dat je gewoon weg moet als je dan van afstand nog altijd uh, de, de, de scheidsrechter eigenlijk staat uit te dagen. Dan ja. uh, verdient daar, uh, verdien maar mij. En dus, dus voor mij geen enkele discussie. Het zou zelfs vaker moeten gebeuren als ik jou zo uh, aanhoor. Ja, maar... Misschien deel ik, ben ik niet degene die uh, de grote meerderheid vertegenwoordigt nee? in deze. Nee, misschien vind je niet dat ik, gewoon uh, eigenlijk uh, niets tegen de scheidsrechter moet worden gezegd? nou, gezet. niet vind ik, vind ik. wat veel. Er mag best een dialoog zijn met een scheidsrechter. Dat is best leuk. Ja, de maar met dialoog bij voetballers die gaan vaak gepaard maar met uh, nog word, wat. Uh... Ik word er wel helemaal doodziek van dat elke beslissing wordt aangevochten. Dat, je ziet zo vaak. Ik heb gisteravond was ik vrij. Heb ik de hele avond zitten kijken naar het voetbal. Bij elke overtreding, hoe opzichtig ook, dus hij is nog naar de scheidsrechter kijken. Zeg, ja, maar ik deed helemaal niks en ik zou wel voor. Zijn echt, ik weet niet wat hoor wat je eraan moet doen. Misschien moet je daar ook wel een keer geel voor gaan geven. Maar het, je wordt er dood en doodziek van. Nou, het, maar het is, het is natuurlijk een maatschappelijk probleem. Ja, hè? Want er is nou, nou, natuurlijk ja. helemaal geen respect in de hele wereld niet. In het hockey uh, uh, bijvoorbeeld, om maar een uh, andere sport te noemen... daar krijg je direct een kaart en moet je uh, vijf uh, minuten van het veld af. Ja, maar dan, dan had je dat natuurlijk in het voetbal al eerder moeten doen, denk ik. Uh, daar is natuurlijk een bepaalde tolerantie altijd geweest. Alleen, het gaat steeds een, stikje, een stukje verder. Hè? Vroeger kon je nog eens een keer... een beslissing van de scheidsrechter uh, accepteren. Maar er wordt helemaal niets meer geaccepteerd. Er moet altijd een, een naar gezicht worden getrokken. Altijd een beweging worden gemaakt. Uh, altijd een beetje schijnheilig kijken. En daar word ik eigenlijk wel eens een beetje uh, doodziek van. Als jij een zware overtreding maakt, of een overtreding maakt... je houdt iemand vast. Joh, als de man het ziet, dan fluit hij. En dan moet je heel snel wegwezen, anders krijg je geel. Ja, ik vind, dat daar heb ik wel een beetje moeite mee. Met het, uh, het vervlakken, zeg maar, van... Uh, van ja van de hiërarchie spelen. Misschien is dit een aanzetje. Ik weet het niet. Zoals wat ik zei, niet in de hele wereld, maar wel in... Het is wel een maatschappelijk probleem. Dat Waar ook de politie en andere hulpverleners mee te maken hebben. Nu maken we het heel zwaar trouwens. Dat mag. Dat is ook belangrijk. Nog even naar de wedstrijd dan nu. Twente. Ja, geen enkele moeite meer met AZ. Nee, weet je, AZ komt daarna nog wel een paar keer op de helft van Twente. Maar je weet ook, het is nog even. En het is niet meer te belopen. Twente vindt natuurlijk makkelijk de vrije man. Zeker, kijk, tien tegen 11 blijft altijd nog wel spannend. Maar 11 tegen 9, daar, daar, nee, dat kan niet. Dat Vorige begrijp... week hebben we Twente een beetje beticht van, van, van, van, van, van voetbal afwachtend. Want ze kunnen zo mooi voetballen. Ja. Hè. Met name tegen Ajax. Hè? En ja. ze verloren tegen, tegen Ajax. Nu, uh, uh, hoe, hoe kwamen ze nu het veld op? Wat was hun instelling nu? Meer, wij zijn Twente, wij gaan voor de overwinning? Uh, ja, het was natuurlijk ook een thuiswedstrijd nu. Dus het, dan moet het wel een beetje. Um, ja, wel wat aanvallender. Uh, de intenties waren nu wel om te winnen. Iets wat je natuurlijk vorige week tegen Ajax niet zag. En ja, weet je, je had, ik had heel graag die hele wedstrijd afgezien. Om te kijken hè, tegen, een, tegen een redelijke voetballende tegenstander... Hoe Twente ja, je ervoor had tegen gestaan. Elf. Ja, tegen elf. Ja. Maar ja, de wedstrijd is natuurlijk wel afgemaakt. Maar het is nooit meer een wedstrijd geweest. Dus, maar de intenties waren denk ik nu wel wat beter. En er staat toch ook een elftal om je vingers bij af te likken. je mm -hmm. moet meedoen om het kampioenschap gewoon. Dat vind ik wel. Klaar. Ja. Um, jij was vanmiddag bij Ajax ah, FC Utrecht. De lunchwedstrijd. En uh, dat, dat, dat wil niet altijd lukken bij uh, Ajax. Nee, 14 punten verloren. Twee seizoenen geleden en vorig jaar 13 geloof ik. Of andersom. Maar... En nu weer. En nu weer. Een gelijkspel. 1-1. Ja. Ja, en um, um, ja, je kan niet zeggen dat het onterecht is. Ik denk dat je dat iedereen prima kan leven met, uh, met ja? deze uitslag. Ja, ja. beide ploegen konden zelfs overwinning claimen. Weet je wat het is? Als jij naar Ajax-Utrecht gaat kijken en Ajax staat na 6 minuten op een 1-0 voorsprong, dan verwacht je van een ploeg die eh, als een van de betere van Nederland wordt gezien, dat er daarna eh, een bepaalde dominantie is. Dat er balbezit is. Dat er controle is. En dat er vanuit die controle prima gevoetbald wordt. Maar Ajax is nooit dominant geweest. Ajax heeft echt nooit controle in, nee? in deze wedstrijd gehad. Wel de kansen. Heeft wel de kansen gehad. Dat is waar. Maar Utrecht heeft de mogelijkheden ook gehad. Dus wat dat betreft was het ook wel wat in balans. Misschien dat die kansen van Ajax net iets scherper waren. En dat Robin Ruyck daar een prima wedstrijd uh, speelde. Dat dat ook een probleem voor Ajax was. Maar Ajax mag niet in die situatie komen. Weet je, Ajax moet uit de duels blijven, want het is natuurlijk veel lichter dan Utrecht. Utrecht is, is meer body, meer karakter. Uh -huh. Maar men kon niet uit die uh, duels blijven. Het stoorden van, uh, van FC Utrecht, het vroeg druk zetten. Daar kon Ajax met, met beweging en snel hoog baltempo niet onderuit komen. Gewoon een aantal spelers ook onder niveau gebleven. Ja, en dan blijft Utrecht in leven. Men gaat uh, vanuit dat karakter uh, bepaalde hoop krijgen. Ja, en dat, dat was er precies te zien op het uh, op het veld? frappant, want uh, nog niet zo lang geleden... de bekerwedstrijd, vorige week woensdag geloof ik... de bekerwedstrijd, ja, ja. Utrecht-Ajax. Utrecht geen schijn van kans. Nee, misschien dat Utrecht toen een beetje te veel gegokt heeft... op de angst waarmee Ajax naar Utrecht zou komen. Hè? Dat, dat, dat men toen dacht van, nou ja, Ajax komt hier met staart tussen de benen. Wij hoeven niet maximaal, we kijken hoe het gaat. En, en ja, in, in, in no time stond toen Ajax al voor. En was ja. die wedstrijd eigenlijk al uh, gedevalueerd tot, tot uitspelen. Maar nu, ja, dit, dit is het Utrecht... Wat, zo, zo moet het spelen. Met z'n allen. Het is met name de teamgedachte waarmee dat punt gehaald wordt. Uh, linies kort op elkaar. Uh, toch ook wel jongens die, die, die een goed niveau hebben. Kali speelde echt een dijk van een wedstrijd. Nou, achterin werden er nog wel eens wat foutjes gemaakt. Maar die Australiërs gaan nu eindelijk een beetje renderen. Sarotta en Orr stonden erin. Van de Gun, slimme speler voor FC Utrecht. Nee, het begint langzaam te kloppen. Mm -hmm. Het zal nooit een wedstrijd worden waarvan je zegt... Oh, wat fantastisch. En, en wat een en oogstrelend voetbal. Maar dat hoeft ook niet bij Utrecht. Als het doet wat het moet. Nee. Ja. Doen. Nou, dat heeft het vandaag gedaan. Dan ga je gewoon met een punt weg bij Ajax. En Ajax uh, verliest het uh, natuurlijk zou ik bijna zeggen, van regelmatig want dit midweeks in uh, Europa ja. speelt dat mee? Nou, dan zou ik eerder een motivatie moeten vinden. Nou ja, er wordt altijd gezegd: het verschil tussen, tussen Champions League en competitie in Nederland is ontzettend groot. Dus dan verwacht je dat Ajax, nadat het die tik gekregen heeft van Real, uh, dubbel gemotiveerd is om voor eigen publiek echt te domineren. En te laten zien: mm -hmm. wij kunnen ook Real zijn tegen Utrecht. Nou ja, dat, dat is niet gelukt. Het niveau: men komt gewoon niveau tekort. En dat is heel simpel. Het is jong, het is flegmatiek. Het is de ene week heel goed, het is de andere week een stuk minder. En toen Paulsen eruit ging en ver vervangen werd door, uh, door Sportsleden, toen werd het helemaal heel erg jong. Want het is natuurlijk toch opvallend dat binnen een paar weken... Ryan Babel de beste en belangrijkste voetballer van Ajax is geworden. Nou, en dat zegt wel heel veel. Ja, want die, die komt natuurlijk net terug en heeft uh, afgelopen vijf seizoenen... geloof ik, nooit een echt stabiel seizoen doorgemaakt. Nee. Uh, ondertussen, Utrecht doet gewoon goed mee. Staan zesde. Ja. Ja, dat verwacht je niet. Nee, omdat, omdat uh, Jan Wouters op een of andere manier toch de poppetjes op de juiste plek krijgt. Uh, natuurlijk is er ook wat geluk geweest. Een uitwedstrijd winnen bij Roda door een ontzettende blunder van de keeper. Maar ja Geluk dwing je, heb ik altijd geleerd, ook af. Ja. Dus, nou, het geluk is even aan de zijde van, van FC Utrecht. En wat, wat belangrijk is voor Utrecht in vergelijking met bijvoorbeeld vorig seizoen... Uh, een goede keeper. Nou, ik wil uh, net zeggen, die Ruiter... Ja. Is een hele goede die keeper. punten en, voor de club. Nou ja, en daar sta je als keeper voor. Je kunt meevoetballen, je kunt af en toe zijn balletje eruit halen. Maar uiteindelijk, uh, wil je, je onderscheiden als keeper... zul je punten moeten pakken. En die ruiter heeft dat. Heeft een hele goede wedstrijd gespeeld. Tegen PSV, tegen um, Feyenoord. Toen, he, bij Feyenoord leverde het geen punten op, maar speelde hij wel heel erg goed. Mm -hmm. Ja, en nu vandaag pakt hij gewoon twee punten voor... Uh, of een punt voor, uh, voor Utrecht. Keeper. Ja, dit is een zeer dat talentvolle is... keeper. Ja, dit is een hele goede keeper. Ik kom bij oh. dan weg... En uh, ja, er zaten meer ploegen achteraan. Dus wat dat betreft was zijn uh, kwaliteit wel erkend. Ondertussen ja, uh, ja. zit Nederland als voetballand goed in de keepers. Met dus ook weer een jong talent ja, erachter. Ja, als deze jongen er ook weer bij komt dan... Uh, we hebben jarenlang natuurlijk gezegd, uh, we hebben niks. En we moeten terugvallen op de oudjes. Maar zo langzamerhand... Uh, komen de aardige keepers inderdaad. Want, want Sillers heeft de hele wedstrijd warm gelopen... omdat de knie van Vermeer niet stabiel was na een opgelopen blessure. Dat is natuurlijk ook een talentvolle keeper. Die zit daar zwaar te verpieteren. Er ja. moet echt iets mee gebeuren, vind ik. Oké, okay, dan uh, naar PSV de andere grote titelpretendent natuurlijk tegen NAC. Makkelijke zegen. Ja, makkelijke zegen. Um, toch ook nog wel een fase waarin het niet zo heel makkelijk liep. Denk wel, dat maar advocaat wil niet elke week conclusies trekken. Maar ik heb toevallig die wedstrijd tegen Napoli gezien. En iedereen zegt Napoli B... Uh, en dat is belangrijk, natuurlijk is dat belangrijk maar het gaat ook om de intentie waarmee PSV in het veld stond en de uitvoering van het plan van advocaat en dat was tegen Napoli dik in orde speelde goed, alle fronten goed is blijven staan en je ziet nu dat mensen Narsing wordt wat beslissender Lens is in bloedvorm, Van Bommel wordt wat rustiger Strootman wordt wat rustiger het lijkt achterin zowaar wat stabieler te gaan worden maar niet te vroeg juichen, dit waren twee thuiswedstrijden we moeten het nog een keer uitzien tegen een zware tegenstander, maar als de voortekenen niet bedriegen, dan heeft advocaat inderdaad het motortje enig sinds dat ze kreeg. Dan wil ik nog eh, graag één duel met je bespreken van gisteravond. Want het was wel wat bij vitesse Herenveen Spektakel, geen winnaar. 3-3 werd het. Derde doelpunt werd gemaakt vanaf de strafschopstip. En eh, daar werd na afloop nog volop over nagepraat. Er gebeurt van alles hier in Gelredoom. Nu is het uh, Kruiswijk die uh, de tweede gele kaart krijgt van deze wedstrijd. En dus rood. Je sprak Kruiswijk, toen hij van het veld liep, wat zei hij eigenlijk? Ik vroeg aan hem, van want het was voor ons natuurlijk niet helemaal duidelijk te zien. Daar zit je dan toch te ver vanaf. Maar ik vroeg aan hem, van, was het een penalty? Hij zegt, nou volgens mij niet. hier veen verder met tien man, maar misschien nog wel belangrijker. Een strafschop ook weer in deze wedstrijd. Nu voor Vitesse. We gaan een uh, duel uh, aan af die zou je kunnen afluiten, maar ik vind dat hij echt de focus heeft op de bal en dan laat ik doorgaan. En daarna is er een, een duel tussen Kruiswijk en Boni, waarin er heel even wordt vastgouwen en heel even vasthouden is vasthouden en dus een overdreven. Boni laat zich, als ik het zo zie in de herhaling, toch wel heel makkelijk vallen. He, he, catch me met de hand, so it was not too, too, too, too, too hard. But uh, in this time, uh, I think if we we are on the ball, so on the ball you must be smart. Het is een overtreding in het grijze gebied en de ene geeft hem wel en de andere geeft hem niet. En ik, ik, ik, ik had mijn twijfel, dat, dat mag u gerust weten. En ik krijg de input vanaf de zijlijn, die bevestigt eigenlijk mijn twijfel en dus geef ik een stas. De bal ligt op de stip, Wilfried Boni mag het gaan doen voor de Arnhemse club. Boni legt aan en jawel, het is 3 tegen 3. Ja, uh, wel of geen staschop, dat was natuurlijk de discussie. Uh, uh, de uitspraak van Boni. Daarmee is misschien wel alles gezegd, uh, Ronald. In het stadsopgebied moet je slim zijn. Ja, daarmee ontweekt hij de vraag of het nou een penalty was of niet. Hè. Hij zei alleen steeds, want Sant Guter, commentator... Ja, nee, ja, het was helemaal geen penalty. Nee. Tenminste, ik heb het idee van niet. Alleen, wat we net, waar we natuurlijk dit stukje mee begonnen zijn... van, Ja, je geeft de scheidsrechter de gelegenheid om de bal op de stip te leggen. Er zijn natuurlijk wel handen van Kruiswijk ergens naar onderweg. En er zal best een, een, een touché geweest zijn. want, want maar voetbal is een contactsport. Ja, is een uh, contactsport. <laughs> en dit was geen overtreding. Alleen Boni gaat natuurlijk wel als een stervende zwaan naar de grond. Ja, maar iedereen weet dat Boni dat toch wel vaker doet. Ja, nou ja, hij heeft waarschijnlijk die naam niet. Uh, niet bij uh, de grensrechter, want, die, uh, want in eerste instantie, dat was het grappige... in eerste instantie wilde Liesveld gewoon door laten gaan. Alleen op advies van zijn grensrecht, nou dat zei hij zelf ja, ook. Ik en dat is input. op zich goed natuurlijk. En dat wordt goed, goed, uh, goed gecommuniceerd. Goed, goed maar ja, Kruiswerk is natuurlijk uh, wat dat betreft nu de, nu de slemiel. Want uh, nou, het, was, het was trouwens wel een hele leuke wedstrijd. En misschien dat drie je de zegt het met een hoofd alsof het een hele slechte wedstrijd is. Nee, het was maakt. hartstikke ja. leuke wedstrijd. Nee, nee, het was hartstikke leuk. Er gebeurde echt ontzettend ja. veel in dat duel. En die bonie is natuurlijk toch een fenomeen. Ja, ik, ik veroordeel dit soort dingen altijd. Omdat dit past ook wel een beetje tegen het altijd het, reclameren. Het, het, het niet respectvol zijn naar de grensrecht. Of naar de, naar de scheidsrecht en je tegenstanders. Maar ja, als je alles doet om te winnen, dan hoort dit er ook wel bij. En ik denk dat men bij Vitesse Boni geknuffeld heeft tot de middernacht. Maar ik vond het geen penalty. Nee, maar, maar we kijken natuurlijk toch uh, nu met wat andere ogen naar Vitesse. Want we staan uh, in de top van de hele divisie uh, inmiddels. En moeten we dan bij, bij, bij Vitesse de nadruk leggen... op het feit dat ze drie keer achterkomen of dat ze drie keer terugkomen? Wat vind jij belangrijk? Ja, nou ja, wat, wat, wat, wat je niet moet vergeten is dat Vitesse in de eerste 20, 25 minuten... continu de druk naar voren heeft gehad en kans op kans heeft gekregen. Met name door de lucht om, uh, om al lang op voorsprong uh, te staan. Mm -hmm. uh, nee, Ik vind het vooral... Uh, dit is beide natuurlijk. Zij mogen niet op achterstand komen. Als je ziet hoe die goals vallen. Ik denk dat die derde door Veldhuis te pakken is. Van Aanhold gaat bij die tweede in de fout. Oeh. Ja, Die eerste is wel heel goed uitgespeeld... Uh, Um, maar dat zij steeds de rugrechten niet in de war raken, dat is wel winst bij deze ploeg. Het zijn wel goede professionals, er zit goed voetbal in... en die was het die eerste goal van Boni met het overstapje van Van der Heijden? Zijn overstapje op de Paas van Van der Heijden was fantastisch. Waar Jans ook bij betrokken was. Dus ja. nou ja, dat is ja. moeilijk. Ondertussen heeft Van Basten het eindelijk een beetje op de ritme hier. Zo lijkt het. Ja, met een, met een opstelling. Als je die op papier ziet, dat je denkt: van... wat is Tino toe gaan doen? Met vijf verdedigers. Met Gouw Leeuw, Kruiswijk en Zomer. Maar zo spelen hem inderdaad wel meer ploegen. Uh, uiteindelijk bij balbezit. Drie man gespreid in de achterhoede. De backs diep die dan als middenvelders gaan spelen. Ja, dat is een systeem wat er bij uh, Heerenveen wel steeds beter inkomt. Het gaat steeds beter renderen. En ja, bijna was daar met dit systeem dan de eerste overwinning. Mm -hmm. ja, daar moet men dan nog, uh, nog heel eventjes op wachten. Maar ik moet eerlijk zeggen dat Heerenveen gisteren niet slecht speelde. Oké, okay. het was een fijn voetbalweekend. Ja, het was een heel leuk weekend. Hebben ja. we nog iets gemist? Uh, nou, ik vond die goal vrijdag bij uh, NEC-Alo wel leuk. Die, uh, <laughs> dat was uh, van alles aan de hand. Bal wel of niet over de lijn, buitenspel of niet. En Mike van Duinen, die uh, natuurlijk direct een afloop uh, voor de camera zei... Nee, nou, je zat hoor. Nee, nou, je zat. Daar, daar moest ik om lachen. Dat was, was leuk. Dat was trouwens niet zo'n hele goede wedstrijd. Dat het is gewoon lekker gevoeld dit weekend. Hallo van der Geer. Dankjewel. David Bowie, Heroes. Zo direct gaan we bellen met Nicky Terpsta... over wat er misging of goed ging in Parijs-Tours. Nu eerst volleybal, want het seizoen is vandaag officieel geopend... met de strijd om de Supercup. Een wedstrijd natuurlijk tussen de bekerwinnaar en de landskampioen. Bij de mannen won Zwolle de Supercup. Doetinchem werd met 3-1 verslagen. Bij de vrouw was Weert de sterkste. De Limburgers wonnen met 3-1 van landskampioen en bekerwinnaar Sliedrecht. Weert mocht als verliezend bekerfinalist meedoen aan die Supercup... En dan wordt ook nog de favoriet geklopt. Daarvan kreeg coach Fred Hermans een grote glimlach op zijn gezicht. Ja, en het was al niet eens een goede wedstrijd wat we gezien hebben. We hebben heel veel fouten gemaakt. En, uh, je zat toch wel druk op, want je laat een eerste indruk achter. En we spelen volgende week voor de competitiewedstrijd... de eerste keer tegen Slidraak. Dus dit was toch wel een belangrijke wedstrijd waar toch druk op stond. Want het eerste tikje is een daaldetje waard? Ja, en dan moeten ze naar Limburg komen. En dan uh, is het toch fijn als je al een overwinning uh, op het zak hebt... Maar doordat je toch ja, in dit geval dan, uh, de gelukkige bent. Maar je hebt de zetstander gezien, dat had ook anders kunnen. Ik ben wel blij dat hij een dubbeltje naar onze kant is uh, gevallen. Um, wat is jullie kracht in deze wedstrijd? Want je zei al, hij was niet goed. Dat hoort een beetje bij de Supercup, zo'n begin van het seizoen. Dan gaat er ontzettend veel mis in de communicatie. Maar waardoor lukt het jullie om die wedstrijd te winnen? Nou, wat uh, John van der Stubbe net al zei. Um, we hebben de afgelopen twee jaar we hebben helemaal niks aan de kant gehad wat we konden wisselen. De groep was, was veel te uh, beperkt in, uh, in omvang. Nou, die mogelijkheden die heb ik nu wat meer. Er zijn wat meer spelers die, als die erin komen, dat het uh, gegarandeerd niveau blijft staan. Uh, dat is een, een groot pluspunt. Plus, um... Dat zijn allemaal wat, wat, wat vechters. Dat zijn wat meer, minder introverte spelers. Dus dat is ook een uh, fijne bijkomstigheid. Je ziet inderdaad, en dat maakt ook indruk op een tegenstander... het maakt niet uit wat de stand is. Ze gaan door. Ja, ik denk dat we die, uh, met name die derde set, geloof ik, die hebben we gewoon gestolen. Want Slugherecht heeft uh, continu 4-5 punten voorgestaan. En uh, op het laatst komen we gelijk bij 23, 23 en bestelen die set met 25, 23. Ja, uh, dat geluk moet je ook een beetje hebben. Ja, dat is dat, eigenlijk het ene momentje, dat gestolen balletje. Want dat was het uiteindelijk toch wel. Daardoor uh, pikken jullie misschien wel, zij zij een beetje in de war, pikken jullie die set. Ik, ook een beetje uh, wat er tussen jou en Appie Krijnsen, de coach van de tegenstander, is. Is dat gespeeld wat er langs de kant gebeurt, of is dat echt op dat moment? Nee, nee, nee. En zo waar het gespeeld dat je natuurlijk uh, die situatie probeert de scheidsrechter uh, uh, op je hand te krijgen. En zo vragen dat hij niet alles maar mag roepen. En, uh, aan de andere kant dat wij overal voor bestraft worden. Met kele kaarten, et cetera. Dus ik vind. Um, Appie is daar een hele geslepen vos in en die probeert dat uit te buiten. Maar ja, we hebben elkaar de hand geschuld en het is, uh, we drinken dadelijk een potje bier en het is weer uh, vrede tussen ons. Maar in de wedstrijd is het niet ge, geacteerd. Nee, want ik was inderdaad benieuwd naar of dat handje nog zou komen. Zo, ja, zo ja. ging het af en toe keer. Ja, nee, dat is uh, we, we, onderling uh, hebben, wij geen, uh, hebben wij geen problemen. Nee. Nou, dat is in ieder geval goed om te horen. Uh, het probleem onderling kan hooguit zijn aan het einde van het seizoen. Jullie willen allebei de beste zijn of zijn jullie nog niet zo ver? Nee, ja, ik, ik denk dat het wel tussen een... Um een paar ploegen gaat, waaronder wij en Sliedrecht. Misschien Snake die, die ook geen slechte ploeg hebben. En uh, misschien Polks, die toch uh, een uitzwaardig kan zijn. Maar ja, wij willen gewoon alle prijzen winnen. Je, het, je, je volleybalt en je, hebt, je staat op dit niveau te acteren, ja, dan doe je niet voor de tweede plaats. Meer. Dan ben je teleurgesteld als je, als je, als je de eerste prijs niet Maar je moet je, je, jezelf eerst in de gelegenheid komen om in die positie te komen van ja, kun je eerste worden? En dan moet je vanaf het begin van het seizoen staan. Ja, je hebt vandaag in ieder geval één ding geleerd en dat is winnen. Ja, dat is fijn. En ook uh, met... met uh, nou, zetstanden, dus dat is wel fijn dat je eh, ook als het spannend wordt, mensen hebt die de rug gaak houden. Nou, dus Fred Hermans, de winnaar van de Supercup met zijn ploegie Weert. In de, de laatste meters vanmiddag van het wegseizoen hebben we het over wielrennen, Reed Nikki Terpsa om de hoofdprijs. Goedenavond Nikki. Hoi. Hey. Maar je werd derde in Parijs Tours. We hadden al een beetje een eentje bij naam geschreven hier op de redactie. Ja. Ja. Wat, wat ging er mis? Mis. Of, uh, wat, wat ging andere, goed? Dat ik zijn, ben ik. Ja. Het is vrij simpel eigenlijk. Was het, was het, was het, was het, wie, wie durfde het, het langste te gokken? Nee nee nee, nee, nee, nee. Nee. Wat was je plan? Uh, nou ja, op tijd aangaan, want ik ben uh, ik ben gewoon geen sprinter, nee. dus ik moet, uh, moet snelheid uh, krijgen en uh, we rijden heel langzaam. En dat is gewoon uh, absoluut niet mijn ding. Dus uh, ja, ik wou altijd aangaan om op gang te krijgen. Maar ja, die andere twee waren gewoon sneller. Ja, je was aan het loeren en jullie waren daar elkaar aan het loeren. Ja. En jij dacht, ik moet een soort, ja, alsof je een soort laatste demarrage kon, uh, kon, kon plegen. Nou ja, het was nog maar uh, 300 meter geloof ik. Dus ja, uh, ja als, we, als we nog langer gaan wachten, dan weet ik zeker dat het ben Dus uh, ja. ik probeerde de snelheid er, uh, ja. De sprint een beetje op sneller te krijgen, maar... Uh, maar je ook bedacht ja, dat die dekenkop erop bij kwam? Uh, nou, ik heb een paar keer achterom gekeken, maar we hadden, uh, we hadden gewoon genoeg ruimte. Dus ja, ja jammer genoeg, want ik heb liever dat er wat druk van achter is. Dat, uh, ja, dat wij snelheid moesten houden, dat die andere twee ook snelheid moesten houden. Maar ja, we, konden, we hadden zo'n gat, we konden rustig gaan. En, ja. dan, dan had jij meer kans uh, gemaakt? Ja, maar ja, ik, ik ben gewoon niet zo'n uh, nee. sprinter en zeker niet zo'n... Dus, uh, ja, zo'n zo langzame sprint gaan met een paar man. het al, derde plaatsen de prijs tours, kan je er tevreden mee zijn? Ja, zeker. Ja. zeker. Je reed in de finale uh, in die kopgroep met Mercato en, en Laurens de Vrees. Hè? Uh, ja. Vond je, vond je het lastig om, uh, om rustig te blijven? Nee, nee, nee, nee. Ik ben nooit in de geraakt of zo. Het is, uh... Ja, alleen ik wist wel Mercato, die, die, die is gewoon wel. Uh... Wat rapper dan ik in de sprint. En dan die De Vrees, ja, die was aan het linkenballen. En uh, ja, die pro profiteerde er gewoon van dat Marcato en ik uh, doorreden en eigenlijk voor de zee gereden. En uh, ja, dat hij er nog tussen kwam, is jammer, want ik had niet vertreden geweest. Dat had ook meer verdiend geweest, maar tweede of derde maakt niet zoveel uit. Nee, je, je, er zat eigenlijk niks anders op. Dit, dit, je, je kon het niet anders doen dan dat je het hebt gedaan. Nou ja, misschien had ik het iets anders kunnen doen, maar. Ja. Uh, achteraf lullen. Ja. <laughs> ja. Makkelijk hè. Ja daarom. Je won dit jaar wel dwars door Vlaanderen, uh, Nederlands kampioenschap natuurlijk. Je ja. bent wereldkampioen met jouw ploeg. Uh, ja, nou, kan je tevreden ja. terugkijken op dit seizoen? Ja, heel tevreden. Gewoon het topseizoen geweest. Ja? Ja. En, en, en dus ben jij dan ook de wielrenner van het jaar denk je, na dit seizoen? Uh, nou, dat lijkt me wel ja. Oké, okay, dus die, die steek je in je zak? Nou ja, het blijft natuurlijk de jury, dus het moet vissen, dus ja, je weet het nooit. Nee. Ik weet, het. een paar jaar terug was Theo Bos, uh, was ook genomineerd. Die had alles gewonnen wat er te wonnen viel. Die was wereldkampioen in wereldkampioen Sprint. En Toen, zeiden, uh, toen werd iemand anders kampioenrunner van het jaar, dus ja, het ging altijd anders uh, ja. verlopen. Nou, wie is jouw grote concurrent dan? Eh, uh, ja, ja laatste avond goed gereden. Uh, Gees heeft het goed gereden. Ja, ik hoor. hier een nieuwe wedstrijd, die is kampioen. Die de Ronde van Denemarken gewonnen. Die Parijs Nieuws heb je goed gereden, dus dat zijn ook concurrenten. Ja, maar jij ja. hebt dus een Nederlands kampioenschap. Je hebt die trui natuurlijk. Je hebt een, een, een klassieke, semi-klassieke, dwars door Vlaanderen gewonnen. Ja, nee, die kan je niet meer ontgaan. Daar ben je zelf al van overtuigd. Ja, volgens mij kan niemand je tegenspreken, Nicky. Nou, we zullen we zien. Ja, volgende week maandag begint de Dagen van Amsterdam. Daar doe ja. je ook aan mee, hè? Ja, dat is mijn uh, afsluiting van het seizoen. Ik heb nu mijn laatste wegwedstrijd gereden. Dan rij ik volgende week nog de Dagen van Amsterdam met die Ojo En uh, daarna ga ik op vakantie En dan zit mijn seizoen erop. Oké, okay. lekker uh, de benen strekken. Ja. Oké, okay, Nicky, geniet ervan. En uh, ik Wat hoop ik uh, voor je dat die prijs naar jou komt. De titel wielrenner van het jaar. Heel leuk zijn. Oké, okay, succes. Nicky Terpstra, dankjewel. Do yeah. it. Ich sag dem Untergang, auf, ohne runterzuschauen. Wir gehen nicht, aber wenn wir gehen, dann gehen wir in Scheiben. Entschuldigung, ich sagte, wir sind gekommen, um zu bleiben. Gekommen um zu bleiben, mit ihnen nicht mehr weg. Gekommen um zu bleiben, wenn wir weg ganz weg. Gekommen und zu bleiben, mit ihnen nicht mehr weg. Ist um um dieser Fleck, es sind der Hose, es sind nicht mehr auszuhalten. Entschuldigung, ich glaub, wir sind gekommen, um zu bleiben. Und auf Wiedersehen Reicht uns wem gefahren, damit unterzugehen Lebet hoch, Mut kommt vor dem Fall. hohe Geschwindigkeit ist, wünsche ich der Mensch auf den Knall. Gefälselt uns ans Pferd und bittet uns das anzutreiben. Ich sagte, wir sind gekommen, um zu bleiben. Gekommen, um zu bleiben, wenig schwer weg. Gekommen um zu bleiben. Nervos ist ja nicht mehr aus so Entschuldigung, ich glaube, wir sind gekommen, um zu bleiben. Und sagt ihr schau, the end is near. Now bitte face your final curtain. Aber oh, wir sind schlau, wir bleiben hier für die Gesichtsdaten. Hörten. Diese Geister sind die nicht lief sind nicht einfach auszutreifen. Ich sagte, wir sind gekommen, um zu bleiben. Wir gehen nicht, aber wenn wir gehen, dann geht den Scheiben. Ich sagte, wir sind gekommen, um zu bleiben. Gekommen, um zu bleiben, wir gehen nicht schlecht. gekomen om te blijven. Wij zijn helden werden bekend met win es passiert natuurlijk het, uh, tijdens het WK van 2006. Dit is een ander nummer. Gekomen komen om te blijven. Heel voetbal, voetbalminnend Europa. Keken naar uit vanavond was het dus zover El Clasico Barcelona Real Madrid en dus hebben we contact met Edwin Winkels. Goedenavond Edwin. Goedenavond. Je zat in het stadion hè? Ja. En was het genieten blazen? Ja, je zou zeggen het begint te vervelen. Want dit was de, de twaalfde klassico in, in, in minder dan twee jaar. Want ze, ze ontmoeten elkaar niet alleen weer in de competitie, maar ook de uh, Champions League en de Supercup in de beker. Uh, maar eigenlijk gaat het nooit vervelen. Zeker nee? niet als de wedstrijden als, uh, als vanavond zijn, waar toch weer echt van alles gebeurt. Allebei de doelen, een bal op de, op de paal, op de lat, overtredingen, misschien strafschop en vooral de doelpunten natuurlijk. Uh, het werd uiteindelijk 2-2. En uh, ik hoor aan jou dat het niveau dus hoog was? Ja, nou voetbal, het, het, het, het was vooral qua spektakel uh, heel hoog. Uh, er schot nogal wat, in de, in, vooral in de verdedigingen bij, uh, bij beide ploegen. Uh, zeker bij Barcelona, die, die veel spelers moest missen. Piqué en Puyol in het centrum van de verdediging en alles viel ook nog uit. Real Madrid, waar, waar, waar Pepe bij, bij de gelijkmaker van Barcelona in de fout ging. Maar ja, dat levert dus juist wel een uh, mooi spektakel op, uh, voetbal over en weer. En het zijn niet uh, doodvermoeiende, saaie, tactische gevechten, die, die wedstrijden tussen Barcelona en Real. Nee, dat, dat, dat was vroeger meer zo, hè? Hoe komt het dat ze eigenlijk altijd zo uh, doelpuntrijk zijn? Uh, is, is het toch dat ze allebei tegenwoordig gewoon willen aanvallen? Nou het komt denk ik vooral een beetje dat uh, omdat Real Madrid veel meer vertrouwen heeft gekregen de, de, de laatste het laatste anderhalf jaar, door het kampioenschap vorig jaar ook. Uh, en, en Barcelona meer met open vizier durf te bestrijden. We hebben lang gehad dat, dat Mourinho zijn ploeg opsloot uh, uh, net voor de verdediging. En de hele af en toe uitkwam. En nu net zou hij eigenlijk als ze, als ze tegen Ajax deden afgelopen week uh, toch al vroeg druk zetten, eruit komen. Dus het is niet het, het ultra defensieve Real Madrid. Dat er uiteindelijk toch nooit van Barcelona won. En hij heeft gezien dat hij, Mourinho dat hij, dat hij genoeg kwaliteit heeft uh, om ook dit Barcelona ze bijna met dezelfde wapens te bestrijden. Uh, niet het tiki-taka-voetbal, maar, maar toch wel aardige combinaties. En vooral heel snel, ze zijn veel sneller dan Barcelona. dus ik denk dat dat vooral aan het, uh, het spektakel heeft bijgedragen. Ja, vanavond twee keer Messi, twee keer Ronaldo. De grote sterren aan beide kanten. Zij drukte hun stempel op de wedstrijd. Ja, tuurlijk. Ze zijn in staat met twee een, een, een hele klassico met 22 voetballers en 96.000 toeschouwers. Om te vormen tot een, tot een puur persoonlijk duel. We weten dat ze allebei gaan voor die, die gouden bal weer aan het einde van het jaar. Ronaldo met eigenlijk nog meer motivatie dan Messi die in de laatste jaren al gewonnen heeft. Uh, en ja, het is alsof de, de een antwoord op de doelpunten van de andere. Hij had, had de laatste wedstrijden niet gescoord. had al drie wedstrijden niet gescoord dat had zich gezworen om tegen, tegen Barcelona te doen. De eerste was, was een makkie in -tickertje. De tweede was een wonderschone vrije trap over de muur heen waar Casillas niet bij kon. En Ronaldo zette eerst Real Madrid de voorsprong en bracht ze in de tweede helft uh, op die 2-2. Ook met twee typische doelpunten van Real Madrid. Keiharde is mooi gedaan. Uh, en, en ja, ze bewezen uh, in alle opzichten dat zij de twee grote mannen zijn uh, van het voetbal in de wereld. Ja, uh, twee clubs uh, op jacht naar de titel, maar Barcelona staat er even een beetje beter voor. Die zijn dus het meest tevreden met dit puntje, denk ik? Ja, misschien dat ze achteraf zeggen, je had, ze hadden kunnen scoren, zeker in de slotfase. Maar mm -hmm. Real Madrid heeft ook zijn kansen gehad. Als Barcelona gewonnen had, dan waren het elf punten geweest. Uh, dat was natuurlijk een ongelofelijke voorstroom, wel nog lang te gaan in deze competitie. Uh, maar ja, aan de andere kant, Real Madrid inderdaad kon het gat niet terugbrengen tot vijf punten. Het blijven gewoon acht punten. En dat is heel veel, omdat uh, beide ploegen zo sterk zijn als Barcelona niet te veel verzwakt. Dan zouden ze dat uh, die van tijd uh, moeten kunnen vasthouden. Dus uiteindelijk Barcelona, uh, ook, al, ook al is het in eigen huis, misschien uh, de nipte winnaar. Oké, okay, en het publiek dus redelijk tevreden naar huis? Ja hoor, je zag niet trouwens, het dat, dat, dat was een beetje, het moest ook een beetje een nationalistisch feestje worden in de, in de 17e minuut, dat heeft te maken met een historisch jaar in 1700, wilden de mensen voor de onafhankelijkheid van, van Catalonië pleiten, oh, ja. maar dat duurde eigenlijk maar heel kort. Want uh, op een avond als deze bleek toch weer dat het uh, voetbal in het stadion uh, veel belangrijker is dan de, dan de politiek. En later kwam die roep om onafhankelijkheid nooit meer terug. Mensen zaten gewoon te, te genieten van het voetbal en zijn redelijk tevreden naar huis gegaan. Mensen horen het ook. Etten Winkels, dankjewel vanuit Barcelona. Dan naar een uh, andere uh, klassieker, maar dan eentje in België. Een beladen duel daar, bij onze zuidenburen. Standaard Luik tegen Anderlecht. Een wedstrijd ook tussen twee Nederlandse coaches. Ron Jans aan de ene kant van Standaar en John van der Brom bij Anderlecht. En met name voor uh, Ron Jans kon het wel eens cruciaal worden... na een slechte seizoenstart. Het zou een heet middagje worden daar in Luik... met fanatieke fans, vuurwerk op het veld... en een scheidsrechter die naliet de wedstrijd definitief te staken... Een reportage van Edwin Cornelissen. Omgeven door grauwe fabrieken en hoge schoorstenen. In een wat armoedige volkswijk ligt daar dan, dat grote rode gevaarte, het stadion van Standaard de Liège. Standaard Luik. In de smalle straatjes rondom het stadion krioelt het van de mensen. Je bent een uitzondering als je hier niet loopt in rood en wit, de kleuren van de club. Want de liefde voor deze club zit diep bij de fans. Heel diep. Magieke. Eén keer hier binnen geweest, gaat hier niet meer buiten. Hè. Zo is dat. Wat is de magie van Standaard hè? Rood en witte. Zoals de bloedcellen. Hè. Dat is de magie. Daarmee worden we geboren of niet. Tientallen fritures rondom het stadion. En dan nemen de mensen zo'n twee uur voor de wedstrijd nog even snel een vette hap. Terwijl ze praten over de verrichtingen van Standaard dit seizoen. En die verrichtingen zijn niet zo goed. Het gaat niet zo lekker met de club. Hoe komt dat? Uh, te weinig kwaliteit, denk ik. Ja? Het ligt niet aan aan Ronnie Jans, zeker niet. Volgens mij is dat een goede coach. Perfect. Altijd duidelijk. Klaar en duidelijk. Dat is echt wat erop staat. Hij is te braaf. Voor mij, hij is te braaf. Okay. Hij moet meer uh, zo zijn. De duimschroeven aandraaien. Ja, hij moet uh, zoals Michi zijn. Ja? Positief zijn is een goede zaak ook. Maar met, met, u moet een, een attitude hebben. En m, u moet m, uh, tonen dat u bent de baas bent. In het stadion lopen de tribunes vol. Drie ringen, een massief blok van rood en wit. De sfeer wordt intenser als de wedstrijd op het punt van beginnen staat. En misschien is het voor Ron Jans wel een van de belangrijkste wedstrijden in zijn carrière als trainer. Want gaat het vandaag mis, dan zou het wel eens einde verhaal kunnen zijn voor hem in Luik. De druk wordt heel groot, denk ik. Als we vandaag uh, nederlaag te verduren krijgen, gaat de... Uh... Dat is slecht aflopen, denk ik. Dat is mogelijk, maar uh, eerst we moeten we zien hoe de spelers uh, spelen. En als ze uh, doen alles wat ze kunnen, uh, uh, een nederlaag kan niet gewoon uh, uh, handicaperen in zijn toekomst. Stop de muziek, het is tijd voor de Van geluid gaat door het stadion als de wedstrijd is begonnen. En we zijn acht minuten onderweg als het noodlot lijkt toe te slaan. Voor standaard Luik. Anderlecht scoort. En dan? Dan wordt de sfeer in het stadion dreigend. Vuurwerk wordt op het veld gegroot. Ja, Ik, ik vind een, uh, bij een wedstrijd uh, dit soort dingen, dat, dat kan gewoon niet. Volgens mij hebben we dat allemaal hetzelfde uh, kunnen concluderen. Dat hier vanmiddag dingen zijn gebeurd die absoluut niet thuishoren op, op een voetbalveld. De scheidsrechter stuurt de ploegen naar de kant om de wedstrijd een paar minuten later te hervatten. Maar met een duidelijke waarschuwing. Ja, we gaan de definitief nog één keer vuurwerk en het is definitief gedaan. Ik begrijp wel gelukkig maar dat de wedstrijd is doorgegaan. Maar ondanks het dreigement zijn er nog altijd de rookbommen, de vuurwerkbommen. Die worden gegooid de richting van de keeper van Anderlecht. Zeker voor de, voor de keeper van Anderlecht, uh, dit, dit kun je gewoon niet toestaan. En ik denk dat dit absoluut gevolgen heeft voor de club. En uh, dat zijn geen prettige gevolgen, denk ik. Er speelt angst in de, in de ploeg. Dat kan ik me heel goed voorstellen... En zeker naar de keeper, als je ziet wat er, uh, wat er allemaal gegooid en uh, naast hem ontploft en, uh, en, en, en, en vuur, vuurbommen, weet ik het, hoe het heet. Ja, naast hem neer, terwijl je niet. Kijk, als je iets ziet aankomen, dan kun je reageren, maar dit zie je dus niet. En, ja, Silvio is heel erg gefocust, die is heel, een keeper moet altijd geconcentreerd zijn. Dus hoe je het ook went of keert, uh, heeft het ons wel uit, uh, uit de concentratie gehaald en uh, met alle gevolgen van die. Anderlecht kan het goede begin geen vervolg geven volgeven en standaard luid mag scoren. Niet één, maar twee keer. En zo lijkt het vuurwerk dus een keerpunt in de wedstrijd. In ieder geval voor Anderlecht. En dan zie je dat we toch ook maar allemaal mensen zijn. En dat dat uh, uiteindelijk toch dusdanig wat gedaan heeft met, uh, met alles niet alleen. ...daardoor de grip uit de wedstrijd verloren zijn. Ja, maar ik vind, daar moeten we wel over ophouden. Want ik vind dat je eerst maar eens een compliment moet geven dan aan de strijdlust. En ook, want de twee goals die we maken zijn gewoon kwaliteitsgoals. We hebben de eerste helft ook meer naar voren gespeeld. Alleen ja, het laatste nou, wat is het, half uur of 25 minuten met 10 man was het wel even wat lastiger. Na de rust is het rustiger op de tribune. Anderlecht mist nog een strafschop. Standaard krijgt een rode kaart. Maar de 2-1-voorsprong voor de ploeg van Ronjans blijft intact. En uiteindelijk is het dan gedaan. Gaat Anderlecht met een dubbele kater naar huis. Ja, zowel voetbal tactisch als, uh, als alles eromheen. emotie uh, is het een uh, ja, hopeloze dag voor ons. Uh, geworden. En weet gewoon Jans dat hij voorlopig gered is bij Standaard Luik. Het is heel belangrijk. Dat is een mooi cliché, hè? Vandaag is misschien het begin van onze kapoenschap. saying why you talk to me just silly ways don't bother me but i'm just saying don't Spurn me, me now with your bitter. Your talk is cheap. Go the same way that you came. Go for me. All right, listen. Don't return. Talking but they're not said so much. Nah, for them just doing too much. Can't stand in my way like a roadblock. Can't get me down, and can't pull back.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 Marina Stark, backseat driver. Uh, grote wedstrijden in Spanje, in België, maar ook in Italië. Internationale tegen AC Milan. Uh, ik zei het al aan het begin van de uitzending... Het stond 1-0 voor Inter bij AC Milan, want dat speelde officieel thuis. En daar is het ook bij gebleven. Inter miste Snijder nog steeds. Bij Milan waren Nigel de Jong en Urbi en Manuelson er wel bij. Ze speelden in de basis, maar het mocht dus niet baten voor Milan. Dat had geluk dat een sterk begin van Inter maar één treffertje opleverde. Samuel strafte mistasten van Abiati af. En Milan herpakte zich wel even. Leek op 1-1 te komen, maar Montolivo zijn treffer werd afgekeurd vanwege een overtreding van Emanuelson. En uh, Nagatomo werd nog van het veld gestuurd bij Inter. Maar ook daarvan kon AC Milan niet profiteren. Uh, en uiteindelijk uh, hield, hield het toch stand. Zometeen uh, de sportweekend op muziek. Eerst Roy Orbison. <middels> I feel love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 Dan gaat hij eruit, denk ik. Dan gaat hij eruit. Tjonge, tjonge, tjonge. Ja, dan gaat hij eruit. Dan moet Feyenoord verder met tien man. Ja, ja, ja. Nou ja, het zijn twee gele kaarten en dan krijg je rood. Dat schrijft de spelregels voor. Want in Limburg is er in een hele slechte wedstrijd wel gescoord. En dus is men hier geweldig blij. Sanarip Moki. Maar her wordt van het veld gestuurd omdat hij een... Ik denk trappende beweging maakt, daar waar de bal al niet meer is... ...dan maakt door zich heel boos op de scheidsrechter. Die krijgt geel en die maakt zich vervolgens nog bozer... ...en volgens mij krijgt hij daarna nog een keer geel. Dan moet hij ook naar de kant. Hij staat op het 1-0 voor en dat is uh, na 6 minuten... ...man die in uh, korte tijd zo belangrijk is geworden voor Ajax... Ryan Babel maakt zijn uh, tweede competitie doepen. Het is Herenveen dat op 1-0 komt en wie anders dan Alfred Vinbogason... ...de laatste week al uitstekend op Dreef, scoorde al drie keer voor Herenveen. Het zag er niet naar uit dat... Welke van de beide ploegen ook zou scoren, maar Joachim, de nieuwe spits van Willem II, heeft eindelijk zijn eerste doelpunt te pakken. Ja, 0-2 nu wel bij Zwolle Heracles. Gaurier, schitterende actie eigenlijk vanaf de rechterkant. Iedereen verwacht een voorzet, hij draait zijn tegenstander van Hint op eigenlijk dol. Nu de grote kans is het uit spel, Wilfried Boni, het is 1-1. Strafschot Twente, 2-0 Tadic, die zelf wordt gevloerd door Hendricksen. Vrij schop, Groni. Oh, die bal gaat erin. Het is Bakuna ongetwijfeld. Bakuna schiet die bal binnen een vrije schop. 2-3 meter buiten het 16-meter gebied. En die gaat er geweldig in. Die gaat er geweldig in. Wat een fantastische treffer is dat! Weer scoort Hereveen en het is Koems die het doelpunt maakt voor de derde keer. Een voorsprong voor de ploeg van Marco van Basten. Terpstraal, Marcato, Marcato komt er overheen. Marcato, is het Marcato voor Van vakantieleider die daar gaat winnen? Kwartman, wat is Ja, dat heb je. het. is in die? is Maakt hier de gelijkmaker? Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, mooi doelpunt weer van PSV, de vierde van de middag. Wilfried Boni mag het gaan doen voor de Arnhemse club. Boni legt aan en jawel, het is 3 tegen 3. De jeugdopleidingen van de Eredivisieclubs hebben de toekomst. En jij kan ze daarbij helpen.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 Waren er nodig? Het unieke Total Match System garandeert het zorgeloos inschakelen van de beste IT-pros. Zorgeloos? Ja, alle juridische en fiscale risico's zijn volledig afgedekt. IT-stuffing Good thinking. it Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid?